Dit is Ewald de Jong met het NOS Journaal. In Kiev laten weten. Het staakt het vuur geld sinds vorige week vrijdag, maar is verschillende keren geschonden. Kiev wil dat de pro-Russische separatisten hun wapens inleveren en geeft ze daar nu meer tijd voor. Ook wil de Oekraïnse regering dat de opstandelingen gevangenen vrijlaten. Leiders van de separatisten zouden hebben gezegd dat ze het bestand verlengen als Kiev dat ook doet. Amerikaanse gevechtvliegtuigen patrouilleren boven Irak. Dat zeggen functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Defensie. De vluchten zijn bedoeld om inlichtingen te verzamelen en militaire adviseurs van de VS in Irak te beschermen. Het zou gaan om zowel bemande als onbemande toestellen die 30 tot 40 vluchten per dag uitvoeren. De VS helpt het Iraakse leger in de strijd tegen de oprukkende extremisten van ISIS. In delen van. Venezuela is de stroom uitgevallen. Dat gebeurde op het moment dat president Maduro een tv-toespraak hield. In drie grote steden, waaronder de hoofdstad Caracas, zijn er problemen. Volgens persbureau EP is in negen van de 23 deelstaten van Venezuela de elektriciteit uitgevallen. Sinds het Venezolaanse elektriciteitsnetwerk in 2007 werd genationaliseerd, zijn er geregeld forse storingen. Zo zat in september vorig jaar 70% procent van het land in het donker. Een Nederlandse automobilist heeft op de autobaan bij Keulen een ravage veroorzaakt. Hij reed met hoge snelheid op zes auto's in die in een file stonden. De man van 24 wilde niet wachten en reed tussen de rijen stilstaande auto's door en er tegenaan. Daarna liet hij zijn auto midden op de weg staan en probeerde er lopend vandoor te gaan. Enkele automobilisten hielden de man aan en droegen hem over aan de politie. Hij bleek onder invloed van drugs te zijn. Het weer, nog een enkele bui, maar ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen eerst buien in het noorden en zuidoosten, later in het binnenland. Langs de westkust droog met wat zon en er staat een stevige westelijke wind. Plaatselijk wordt het zo'n 20 graden. Zondag weinig verandering. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Let's <laughs>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 Van Zand op honderd zes punt negen,